Het aantal doden door de brand in de nachtclub in de Russische stad Perm is gestegen tot 111. Ruim 80 zwaargewonden zijn naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Sint-Petersburg en Moskou overgevlogen om daar te worden behandeld. Gevreesd wordt dat velen van hen het niet zullen overleven. De brand afgelopen vrijdag ontstond nadat er vuurwerk in de nachtclub was afgestoken. Het aantal leden en donateurs van natuur- en milieuorganisaties is dit jaar gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Volgens Vroege Vogels zijn de verliezen nog nooit zo groot geweest... in de 19 jaar dat het programma dit onderzoek doet. Grootste verliezer is Natuurmonumenten... dat 52.000 leden minder telt dan in 2008. Ook Greenpeace verloor met ruim 27.000 leden flink. Ondanks een verlies van 17.000 donateurs... staat het Wereldnatuurfonds nog steeds op de eerste plaats... Het aantal leden en donateurs van dierenbeschermingsorganisaties is wel toegenomen. Zo kreeg de Nederlandse organisatie WSPA, die zich onder meer inzet tegen de commerciële uitbuiting van wilde dieren, er bijna 19.000 leden bij. Ook de stichting AAP kreeg ruim 11.000 meer leden en donateurs.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 Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de dag af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. En het wordt in graad of elf. Dit was het NOS-journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 When it rocks, take a blue horn, New Orleans born. Ah, you take a stick, with a lick, take a bone, oh, hold the phone, take a spot, cool and hot.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 De Zondagse Wekker op de Zandvoortse Radio Samenstelling en presentatie Tom Hendricks Goedemorgen Zandvoort, dat wil zeggen de Zandvoorters die niet in de zak van Sinterklaas zijn afgevoerd Dat was mij bijna ook overkomen, want de oude baas vindt dat in het jazzprogramma te weinig jazz wordt gedraaid Althans, wat hij jazz noemt Hij liet een stevige brief in mijn schoen achter met nou eens een keer zijn verlanglijstje en als ik dat niet draaide, nou, dan zou er wat voor me zwaaien. Volgende jaar pas hoor, trouwens. Sinterklaas schreef dat hij zo langzamerhand een beetje ziek wordt van die Sintliedjes. En hij wilde ook al eens een keer een stukje Nederlandse jazz horen. Nou, dan heb ik een surprise voor hem. Een nummer van de Nederlandse hardbobband De Houdini's. In 1987 ontstaan tijdens een tournee door Canada uit het orkest van The Boulevard of Broken Dreams. Met onder andere Erwin Hoorweg Piano en Angelo Verploegen Trompet. De Nederlandse Houdini's met Soul Dust. Ja. stream Just how much it really means I'm glad to be Basin Street Blues. Dit nummer staat echt op het verlanglijstje van de Sint. Maar hij wilde hem horen van Louis Armstrong... die deze song in 1928 wereldberoemd maakte. Een song over de hoerenbuurt van New Orleans. Maar ja, dat is al zo vaak gedraaid. En ik heb net een aantal bijzondere uitvoeringen... van deze mooie blues verzameld. En daarom, sorry Sinterklaas... ik koos voor het hezen stemgeluid van Peggy Lee... Maar we doen er nog eentje. Nu de versie van entertainer, zanger en trompetist Louis Prima. Die altijd veel grappen in zijn muziek stopte. Een Prima, Basin Street Blues. And is New Orleans. In the land of dreams And you never know how nice it seems And that's so how much real, it really means No, no, no, no, no, oh, dear to me Yes, siree, dear to me Yes, siree, can't you see, baby I can't lose those good old bass and street blues <laughs> Just as much it really means. Hey, I see the moon and the moon is pale. And it look like they're taking some cat to jail. No, it's the moon is pale. And the sun is, and, and the sun is gone. And, and the steamboats are coming. And they're splashing and they're going. Woo-hoo! woo, And the pale moon shining on the fields below. Folks all singing songs soft and low. You need to tell me what cause I know. Sleepy time down south. Soft wind blowing. Through the pine wood trees and the folks down there live a life of ease. When old mammy falls upon her knees, the sweepy damn downs out, steamboats on the river. Coming and going, in the nighttime. Hey, and just ring everybody singing. The dance is a favorite day, we be here, wherever It's my mammy's Baby. Ouder dan de dijken, zo getekend door de tijd, is die wilde zouten nooit getemd. Waar het ruikt naar eerlijkheid. Ouder dan de dijken, zo getekend door de tijd, is die wilde zout nooit getemperd. en dan in het middrijf. Dat was helemaal Nederlands, Sinterklaas. Het nummer Noordzee, gezongen door Jeroen Zijlstra. en begeleid door het combo van trompetist Loet van der Lee. met verder Jan Menu. Bariton sax, Simon Richter, de Noorsax, Robert-Jan Vermeulen Piano, John Plomp, Bas en Joost Kesselaar Drums. Snuffelen tussen mijn cd's vond ik een zeer oude jazz evergreen, Blues in My Heart, maar modern gespeeld door onder andere Cannonball Adderley, pianist John Lewis, vibrafonist Mal Jackson en bassist Ray Brown. What Can I Do? Now that you say we are through, I am left with the blues in my heart. Unexpected love When first we kissed Blame it on my youth. If only just for you I did exist Blame it on my use. I'm First, I learn the truth. Don't. Play on My Youth, een mooie ballad gezongen door de Amerikaanse songwriter en jazzbariton Kurt Elling. Een van de grote vocale sterren in de jazz op dit moment. Zou Sinterklaas van trombone houden? Op zijn lijstje staat er niks over. Maar op mijn lijstje staat mijn lievelingsinstrument wel, dus ik waag het erop. Het beroemde jazzvehikel Round Midnight van Thelonious Bank. Gespeeld door de Amerikaanse legendarische free jazz trombonist Craig Monker en de al 40 jaar in de jazz meedraaiende Italiaanse trompetist Enrico Rava. Bijna klassiek. was Round Midnight bijna klassiek dit was het echt om alvast een beetje in de kerststemming te brengen was dit het Ave Maria van Gounod gezongen door de grote stemacrobaat in de jazz Bobby McFerrin begeleid door Jojo Ma op cello straks nog een Jessie kerstsong als aanloopje naar 25 en 26 december maar eerst ga ik een belofte inlossen die Hans Zandbergen en ik twee weken geleden deden namelijk weer eens wat meer draaien van Ella Gerald. En ik kwam een bijzondere opname tegen. In 1936 nam Ella met de band van Benny Goodman de song Good Night My Love op. Maar Ella stond op dat moment onder contract van het platenmerk Decca. en via de rechter slaagde Decca erin de plaat van de markt te halen. Pas een kwart eeuw later werd deze doodzonde vergeven en werd de plaat vrijgegeven. Een zeer jonge Alfred Gerald met Good Night My Love. Yes, I'll Hang Out My Tears To Dry. Een favoriete ballad in de jazz, hier vanmorgen gespeeld door alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley en pianist Winton Kelly. Op verzoek van onze gulle kindervriend nog een mooie ballad van Nederlandse jazzmuzikanten: Nancy. Gespeeld door de prachtige alt-sax van Piet Noordijk en begeleid door gitarist Jesse van Ruller. Pianist Rob van Bavel en wereldrummer Johnny Engels met een mooi strijkje op de achtergrond. I Found a New Baby Een traditioneel gespeeld door het orkest van Lionel Hampton Maar ditmaal Hampton niet als fibrofonist of als drummer Maar als vingervlugge pianist Nieuws en reclame staan alweer te dringen Dus we gaan er even uit. Op de muziek van baritonsaxfonist Jerry Mulliken En trombonist Bob Ruhmeyer met Making Whoopi. Tot zo